Kees groot met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat met Q-koorts is besmet was mogelijk lager uitgevallen als het ministerie van Landbouw geen informatie had verzwegen. Dat meldt Nieuwsuur. Uit de uitzending van vanavond blijkt dat het ministerie al een jaar voor de ruimingen op melkgeitenbedrijven wist dat een groot aantal van die bedrijven besmet was. De ministers Klink en Verburg hebben altijd volgehouden dat dat pas duidelijk werd toen er in 2009 een goede test beschikbaar was om besmette bedrijven op te sporen. In totaal zijn 4000 mensen ziek geworden door de q Zeker 25 mensen zijn aan de ziekte overleden. ING ontkent dat een hacker de gegevens van een miljoen klanten heeft gestolen. De verdachte heeft volgens de bank handmatig een kleine 1300 namen en rekeningnummers bij elkaar gezocht zonder daarbij in te breken bij ING. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam stelde eerder vandaag dat ING was gehackt... en dat informatie over een miljoen klanten was buitgemaakt. Maar volgens ING hoeven klanten zich geen zorgen te maken. Minister Van Bijsterveld gaat proberen verplichte voorlichting over homoseksualiteit op scholen zo snel mogelijk in te voeren. Mogelijk lukt het per 1 november of 1 december van dit jaar. Ze komt daarmee de Tweede Kamer tegemoet. Die wilde de lessen al aan het begin van het nieuwe schooljaar invoeren. In een debat gaf de minister toe dat ze de Tweede Kamer te laat heeft geïnformeerd over het uitstel. Ze zei dat ze daarvan baalt. Het Nederlands elftal is de EK-wedstrijd tegen Duitsland begonnen met verdediger Joris Matthijssen in de basis. Hij is voldoende hersteld van zijn hamstringblessure. Zijn terugkeer gaat ten koste van Ron Vlaar. Bondscoach van Marwijk heeft verder niets veranderd aan het elftal dat tegen Denemarken begon. Dat betekent dat Van Persie weer in de spits staat. In de groep van Nederland won Portugal eerder vanavond met 3-2 van Denemarken. Het weer vanavond en vannacht overal droog en vanuit het westen klaart het steeds meer op. Morgen zonnig en droog, het wordt 16 graden op de Wadden en 21 in het zuiden. Dit was het.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 Beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Nou, op het laatste moment uh, werd er nog even een foto van ons gemaakt, uh, Marjan. Ik hoop dat het uh, een goede foto was. Vanavond hebben we als gasten Marjan de Haan en Sander Kloss en zij zijn bestuursleden van het Spiritual Festival Open Up.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 Je hè? Ja, klopt. Ja, leuk. En uh, ja, jij was deelnemster. ik kwam je vorig jaar tegen. Ja. En uh, nou, heeft het zo is gekomen. Toen uh, dacht ik van nou, we gaan nu een uh, uitzending maken over Open Up. En jij vond het wel leuk om als deelnemster wat uh, te vertellen hoe jij het hebt ervaren. Ja, ik vond het echt fantastisch. Ja. Hele goede ervaring. Heb jij uh, geluisterd uh, naar de uitzending? Een stukje net. Ik, ah. uh, ik was, kwam wat later erin, zeg maar. Ah, okay. Het laatste deel heb ik gehoord, ja. Ja. Hoe heb je het ervaren?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 Voor anderen. En dat gaat uh, ja, het makkelijker als je je passie volgt, natuurlijk. Ja, hoe was dat bij jou? Volg je je passie of um, moest je toch nog ja, gaan wisselen? Ja, ik kwam eigenlijk wel erachter dat ik al aardig in de goede richting ja. zit. Ik ga hier daar nog wat bij sturen. Dat maar... is ook wel heel, heel aardig, ja. ja. En wat vond je nou het. Uh, ja, wat heb je nou het meeste. Uh, ervaar, wat was nou het belangrijkste voor je, de meeste impact bij jou uh, gehad?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 Als ik zou hoor dan wil je nog wel een keer. Ja, en oh ja. Ik wel, Dit jaar lukt het me niet om te komen, maar misschien volgend jaar en dan misschien ook wel eens als co-creator. Oké. Oh, okay. Maar ook wel uh... Nou, kan het je aanraden. Ja, dat heb jij gedaan hè? Ja, inderdaad. Ja. Hebben jullie nog uh, vragen Ja, heeft de um, vragen. Wat ik wel handsgier naar ben is, uh, is um, wat jij vindt van de, zeg maar van de, van de waarde die, uh, die je die hebt ontvangen en versus de, de de prijs voor het festival. Want wij willen natuurlijk zoveel mogelijk waarde leveren.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 En als ik dat nou zo aan je vertel... En dat is dan hetzelfde als vorig jaar, inclusief maaltijden en alles? Ja. ja. ja het is van woensdagmiddag tot zondagmiddag. Dus all inclusive, om maar zo'n moderne termen erin te gooien. Van woensdagmiddag tot... Zondagmiddag. Dus is korter dan vorig jaar, of niet? Ja. Oh, oké. Okay. Ja, dat vind ik dan even heel moeilijk in te schatten. Hè? Maar...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 Nou, het is niet echt een ja en ook niet een uh, nee. Ja, het is, ja, een, is het moeilijk om dat zo even 1, 2, 3... Uh... Ja, misschien ter ondersteuning uh, van het bedrag. Uh, het is uh, ja, dus niet alleen het uh, eten, drinken en alles, maar je krijgt er ook een grandioze workshop voor. Plus ja. dat je in s'avonds een ontzettend professioneel entertainmentprogramma krijgt. Ja. Dus morgens uh, kan je al van alles doen. Dus het is, ja, je kunt het niet vergelijken met uh, op je luie uh, kont liggen ergens in Benidorm, hè? een benedorm. Nee, nacht, precies. Een je dat, krijgt dat ook echt heel dat veel voor natuurlijk. Dat kan sowieso. Anders.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 Ja, dat zouden die mensen dan ook kunnen ja, doen. Ja, dus dat ja. zou je dan kiezen. En verder is het zo dat we dit jaar geïntroduceerd hebben: dat voor iedere uh, nieuwe upper die, uh, die je aanbrengt als deelnemer, dat je 50 euro retour krijgt op je eigen toegangsbewijs. Ja. dat toch ja. als, als een soort bonus: als je 10 mensen aanbrengt, dan geef je gewoon je hele kaartje uh, retour. Zo.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 Ja, die workshops die, uh, uh, die vinden natuurlijk gedurende de dag uh, met name plaats... Um... Uh, je kan ze verdelen in een aantal, uh, in een aantal groepen. Uh, we doen een workshop rond uh, het bewegen. Uh, dat is dan uh, met name gericht op, op, op jezelf. We uh, je hebben ook een aantal workshops die gericht zijn op het ontmoeten van anderen. Uh, dus ik denk dan aan, uh, aan tantra of dat soort, uh, dat soort workshops. Uh, maar ook zaken als uh, ondernemen of, of je, je business ontwikkelen. Uh, dus, uh, is, vorig jaar was dat dus een businessprogramma. Dit jaar weer, want we geloven heel erg in laten we zeggen uh, toegepastigd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 vijf riemend dansen, de, de bekende dans van Gabriela Roth uit, uh, uit Amerika. Um we hebben een we hebben Transdans orchestra uh, die, die komen yep. het festival toe. Ja. live -trans -band. Dat is een live transdansband. Het wow. zijn een ontzettend een hele dynamische jonge groep. Uh, ik heb ze nog een week geleden zelf gehoord. Ja, de spat, de energie spat er werkelijk vanaf. Um, en wat zo mooi is van Updan weer dat, dat, dat, dat we nu de voorbereiding. Dat Guy dan begrijpt, ah, maar de Transdans orchestra, dat komt. En dan ga ik daar wel samen weer wat mee doen. Dus mm -hmm. er ontstaan ook weer nieuwe verbindingen in aanloop naar, naar het festival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 ja, ik denk dat, uh, jij noemde al even de zweethut Ik vind dat toch wel een hele, ja. uh, iets heel bijzonders uh, op Up uh, Marco en Michael die geven dat al jaren doen het ook heel De goed. wijze waarop ze dat doen is ja. zo authentiek uh, ja. En uh, ze doet dat naar de tradities van de Lakota-Indianen. Nou, uh, Michael zegt altijd... Ja, wij zijn zelf die Indianen niet. Nou, het is goed dat hij er even bij zegt. Want ik zou het niet zeggen, inderdaad. inderdaad. <laughs> Zeker als het licht uit is. Absoluut, absoluut. Ja, <laughs> ja, oh, <precies>. sorry, <laughs> ja het is, dat is zo wonderbaarlijk hoe dat gaat. Ik bedoel, het is, ja, het is eigenlijk niet goed te beschrijven. Maar ik zit hier met kippenvel als ik er weer aan het terugdenk. Ja, is heel mooi. Ja, super joh. Heb jij er nog eentje toe te voegen, Waar jij echt zegt, ja, dat moet iedereen horen. Nou, dat programma is wel erg mooi hoor. Dat uh, mensen ook de mogelijkheid krijgen.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 Grappig, want dat is dit programma ook. Dit is, gaat Precies. niet over spiritualiteit, dit gaat over geaarde spiritualiteit. Maar ja. niet geaarde spiritualiteit komt ook het programma niet in. <lacht> dat is wel grappig. Nee, dus daar nou, zitten we goed. Ja. Ja. <lacht> nou, ik vind, wij zijn ook hier bij Inspiratieradio ontzettend gecharmeerd van zakelijke toepassingen met betrekking tot, tot uh, spiritualiteit. Dus dat hebben we ook echt altijd wel uh, toegejuicht. Zodat het gaat ja. zitten we inderdaad op één uh, lijn. Hey, we gaan uh, naar de volgende muziek.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 Is dat een beetje vraag-beantwoord, Mario? volgens mij niet, hè? Nee. Oh, ik ken, ken het een beetje. Ja, ja. Nee, het is, het is meer van... Um, uh, word je dan begeleid, hè? Want je zegt van... Er uh, uh, is een groep, maar hoe ontstaat dan zo'n groepje... waar je dan later um, eigenlijk, zeg maar, mee verder gaat? Creëer je dat zelf? Nee, dat, hoor, creë je? nee hoor, Mario, dat, dat creëer je niet zelf. Dat wordt echt begeleid. Uh, wij um, zijn met een aantal mensen samen die... Uh,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 nul grullig ja helemaal goed oké okay, Marja, bedankt voor deze mooie mooie vraag Wat, uh...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 kan ik je echt aanraden om het kokenketen mee te gaan, want dan ga je echt open dat, dat, nou, degene die dan nog uh, gesloten blijft, zou ik maar zeggen een beetje raar woord, maar uh, nou, die, die, die komt voor goede huizen, dat, ja. dat lukt bijna niet nou, dat is in een heel ja. waar ding, uh, dat ook in het contact met mensen, met andere bezoekers van Up, gebeurt ook heel erg veel als je kijkt naar zo'n T-tent, nee, de T-tent dat is een informele samenkomst met zijn eigen mini-programmering nee, dus daar uh, is dat een, of een DJ te draaien, er wordt een beetje gejammed of er is achtergrond muziek, mensen die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 dompel je onder. En uh, ja, dat is, dat is dus onze missie. Ik dompel je onder in die ervaring. Uh, en je komt er echt anders uit dan dat je erin ingegaan bent. Ja, nou, dat is absoluut waar. we blijven nog maanden hangen. Ja. ja. En de festivalplek, uh, Marjan. Wat kun je daarover zeggen?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 Dus ja, dat, dat kon zeker uh, groeien. Maar je kunt geen vier mensen of zes mensen op één kamer van het de, van de kasteel zetten hoor. Want dat uh, zijn hele krakkemikkerige twee personen Of slapen Ik heb toevallig ook een training gehad, 2,5 jaar. Maar je wilde niet met meer dan twee mensen op één kamer uh, slapen. Maar goed, dat is even. Nou, uh, als, als dat duizend mensen zijn, dan. Uh... Ja, maar daar hebben we dan over nagedacht. En uh, dan kunnen we gelukkig uh, uitweiden uh, naar een andere plek in de omgeving. Dus ja, dat, dat komt wel, wel goed. Nou, prima. Ja, prima. Er is wel één ding over te zeggen. Uh, want ik voer, ook het met het kasteel. Waar zij zelf mee bezig uh, zijn. En zij waarderen het kasteel zelf ook. Jaar in jaar uit. Iedere keer verder op. Dus ze pakken het ja, ja, elke keer wordt er een vleugel. Uh, ja, en dan verbouwen uh, die allemaal. Ja. Uh, en daar zijn ze nu ook meer weer mee bezig. Dus de kwaliteit van het kasteel zelf gaat ook weer omhoog. En in feite is dus onze uh, ja, samenwerking met het kasteel. Ook weer een soort co-creatie. Hm. Eh, want wij brengen daar natuurlijk een heel nieuw initiatief zeg maar, naartoe. Uh, vanuit hun perspectief. Hè. Ze vinden dat heel bijzonder. Dat wij het op die manier doen. Um, en we helpen ook. Zeg maar, maar de eigenaar van het kastel in hun eigen processen, en middels onze, onze workshops, ook weer om verder te komen. Dus in die zin ja, geven we ook waarde terug en kan het kastel weer andere waarden weer aan ons teruggeven. Ja. Ja, die man, die, ik ken hem toevallig, die, die is heel enthousiast over, over de organisatie van de Open Up. Ja, Dat zegt, Al en ik zijn, ja. zijn hele bijzondere mensen en ik, ja. Ja, ze doen het op een volledige eigen wijze. Ja. En we zijn heel blij met de relatie die we met hebben. Ja, het klopt ook precies, hè? Ja, heel mooi. Hey, we gaan weer even naar uh, muziek en dan hebben we hier hierna alweer het uh, laatste blok. Ja, dus het gaat hard. Dus als je nog iets kwijt wil, kan je bij de volgende muziek daar nog even over uh, nadenken. De volgende blok gaat uh, over uh, uh, even zoeken. Open up en uh, in, de, in de toekomst. Dus dan gaan we nog even naar de toekomst uh, kijken.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 ziet iemand in een echt Indiaans winkeltje zitten en dan denk je oh leuk, weet je wel, grappig. En dan blijkt dus dat een, in de realiteit dus in India echt een, echt een winkeltje is. Nou, een winkeltje van uh, hoeveel? Uh, 40 bij 40 centimeter letterlijk. Ja, zo'n klein huisje een zo Zo'n klein huisje ja. en daar verkoopt iemand lood of zo Of, ja. of te bakken. en dat is dan zijn hele... Ja. En dat wordt dus, het is ook een beetje maatschappij kritisch zelfs nog wel. Uh, ja. Ja. ja, het leuke is dat dat soort uit, voorbeelden dan genomen worden om, uh, om daar een theatraal dingetje van te maken. Ja. nou dat is echt hilarisch. Dat ja. is ook mooi. Ja,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 Ja, daar kan het. Ja tuurlijk ja, Je kan dan daar echt maar, ja. een held worden het En, uh, en het, het helpt mensen ook echt om ietsje verder te komen Dus ja, ja. het ziet er ook wel mooi uit Het is wel koldig ja. Ja, ja, ja we hebben de Godse wisdom chair Dus uh, als je daarin gaat zitten dan beschik je meteen over de ultieme wijsheid En dan kan iemand, <laughs> iedereen die langskomt ja. Die kan dan uh, jou een vraag stellen En ja. dan die totale wijsheid waar we allemaal over beschikken ja. Kun je dan uh, dus de antwoord geven ja. Dus dat mag wel gespeeld worden Ja, ja Zoals absoluut zegt. Uh, Het hoeft niet zo bloed serieus uh, te zijn ja. En dat vinden we gewoon heel belangrijk Ja we hebben een mooi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 Ja, mensen die kunnen naar onze website gaan, wat we uh, net al noemden. Dus uh, www.openupfestival.com uh, uh, Daar uh, ja, op de website staat een hele duidelijke knop, uh, koop je ticket. Nou, en dan kun je daar uh, het aantal mensen opgeven die komen. Um, uh, en daar kun je ook meteen afrekenen. Dus eigenlijk uh, zo simpel is het. En dan kun je dus ook deelnemer opgeven, maar ook als uh, co-creator. Ja. Stel nou dat ik een van die honderd mensen ben die geen computer hebben geef je dan? Ja, kijk, uh, je kunt altijd uh, als je geen computer hebt, kun je naar een internetcafé. Of je hier niet <laughs> in <vriend vragen>. ja. <laughs> Of je kunt, of je kunt uh, ook niet nog een mail sturen. Maar goed, dat, uh, als je geen computer hebt, is dat ook lastig. Nee, nee, dus ja. dus je, je, je ja. moet echt wel via de computer moet je dit. Uh, doen. Je kan niet bellen of zo.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 we hebben een nieuwe website gemaakt die, die de communicatie beter verzorgt naar alle geïnteresseerden we hebben een hele nieuwe vormgeving zeggen, gecreëerd die ook ja, meer zicht waar we heen willen en dan heb je het dus over dagelijkse van toegepaste spiritualiteit met een bepaalde frisheid dus frisse, modern, van nu ja, die zeggen, die, ja, die de gemiddelde happinesslezer ook kan aanspreken en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 Aan blootgeven. Om er helemaal in te gaan. Helemaal echt in te gaan. Anders vind je het ook niet leuk. En er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, ik, ik, ik, ik, bedoel, ik vind het lezen van het blad is wel aardig om naar die plaatjes te kijken. Maar ja. om er echt wat mee te doen zelf, gaat het me te ver. Nou, als je dat vindt, ja, dan, uh, zeg maar, dan heb je op, op, ook niet zo heel, dan, dan wordt het een leuke ervaring. Maar er zijn natuurlijk een hele hoop mensen die zoeken naar een mogelijkheid om zichzelf wel te ontdekken en zichzelf te ontwikkelen. Uh, uh, en die zoeken ook naar wegen van, hoe kan ik dat op een makkelijke manier doen? Nou, Up is daar het antwoord op.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 Dat, dat, ook verfrissend, zei je, ook met humor. Uh, dat, dat trekt bijna een beetje weg van mochten mensen dat idee nog hebben van de geitenwolle sokken cultuur. Hè? Want daar, uh, daar doe je waarschijnlijk op dat je daar vanaf wil. Ja, van ja nou, het is, nou, het is niet op zegt daar niks mis mee. Maar... Nou ja, dat, het, het, het is nooit geiten, haren, wolle, sokken geweest, maar het is wel een bepaald. Uh, het is wel een beetje het imago van het woord spiritueel. Ja. Bij, bij mensen kan het gewoon een verkeerde associatie uh, opwekken. Uh, ja, en wij willen heel graag. Uh, dat die geaarde spiritualiteit bieden. en niet zeg maar de religieuze. Ja. Want dan wordt het weer een soort geloof. en dat, uh, ja, dat, dat, dat, dat is niet wat we willen. Ja, ja prima. Nou.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 Nou, Ketana in concert voorprogramma. Peter Kan en Mark Satoen. die hebben we ook wel eens bij de Buddha Lounge uh, gehad. 6 juni om 8 uur. Moses en Ironkerg. Waterlooplein 207 Amsterdam. Tickets in de voorverkoop 19,50. Aan de zaal 22 euro. Alle kaarten op www.livingsatzang.nl. En dat is livingsatzang aan elkaar.nl. Zo snel, ik ben echt ja. verbaasd. We zijn alweer in de, in de uitzending, Marian. Het gaat oh. zo snel en het is ja, het uh, echt net uh, verbaasd. Ja, grappig. Uh, nou, ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie uh, enthousiasme. En uh, ja, het, uh, ontzettend. Ik, ik, ik denk niet dat we het beter informatief hadden kunnen maken dan dit. Het, het, is, het is helemaal mooi blauwdruk, bijna van open in de beleving. In het ja, heel erg bedankt. Ja, nou bedankt voor je uitnodiging natuurlijk. Ja. hartstikke ja, bedankt. Uh, ja. Heel ja. leuk om je te zijn ja. Vond ik heel erg leuk. Het is uh, op een bijzonder moment, want dit is 99 e uitzending. En we gaan door tot en met de uitzending 102 en dan stoppen we. Dus het is ook nog eens op de, de, op de valreep van, uh, van de, en we gaan wel als internetradio door, dus, maar uh, we stoppen dus in de... Ja, het komt omdat Herman en ik gewoon het te druk hebben, hetzelfde verhaal weer. Dus we, we moeten gewoon even taak afstoten. Dus we okay. nou, zijn even de laatste gasten. Nou, wat bijzonder.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 ik heb me vooral gehouden met de vormgeving van het spel. En, um, ja, het, is een, het is een orakelspel natuurlijk. Dus het is niet echt een spel dat je speelt om te winnen. Alhoewel je de veel mee kan winnen op persoonlijk vlak natuurlijk. Maar ik zou zeggen, ga ja, gaat spel spelen en ja, je komt er vanzelf achter. Nou, misschien kunnen we nog een link maken met het open-up in jouw spel. Nee, schieten netjes nu, schiet is, uh, nu uh, omhoog. Nou, ik ga even verder met de afkondiging. Bedankt Rob voor, voor de techniek. Ja, graag gedaan. Prima gedaan.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 Tot dan wordt deze uitzending herhaald op zondagavond want op woensdagavond is inmiddels de herhaling uit de lucht, heb ik, heb ik gehoord. Ook vanaf uh, morgen kunt u naar de uitzending beluisteren in Uitzending Gemist op onze site inspiratieradio.nl. Wilt u onze twee wekelijkse nieuwsbrief ontvangen waarin we de gast van de volgende uitzending voorstellen ga dan naar onze site inspiratieradio.nl en laat uw mailadres achter. Wilt u iets kwijt aan ons, stuur dan een mailtje naar redactie.inspiratieradio.nl Wanneer u op de hoogte wilt blijven van leuke activiteiten in de buurt, kijk dan op onze agenda www.inspiratieradio.nl en heeft u een activiteit te melden op het gebied van bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit, dan mailt u dat dan naar Mario en adres is agenda Na het nieuws kunt u nog gaan luisteren naar de New Age muziek van Peace for Radio, samengesteld en gepresenteerd door Binnen van Veuven.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 En weer zuchten. Nu doe je het weer, zei hij dan tegen zichzelf. Terwijl hij zandkorrels uit zijn ogen pikte. Uit zijn ogen haalde. En ik heb het nog zo gezegd. Doe het nou niet.